Er zijn in Schotland windstoten gemeten van 260 km per uur. Mensen wordt geadviseerd om binnen te blijven. En dan het weer in Nederland: stormachtige wind op de Wadden, mogelijk enige tijd westerstorm. Vannacht klaart het op, morgen in de ochtend nog wat zon in het zuiden, maar verder buien en veel wind.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 planning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 I'm afraid.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 ja.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 Nachtzuster Wat ben ik zonder al je zorgen Nachtzuster Haal ik de morgen Nachtzuster Ik doe iets aan de Ik lig hier te beven en te zwijten Visie in de koets en kippen wel Zuster zeg maar blijf ik wel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 Zuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, hoe Nacht, zuster! wat ben ik zonder al je zorgen? Zuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht sister. ik brand van binnen. Nacht, doe pijn. Nacht waar Nacht wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht al ik de morgen. Nacht sister. doe iets van de pijn. Oh, Nacht zuster, oh, Not just a Not just a oh, oh, oh. Not just yeah, oh, oh, oh. The pain The pain The pain The pain, the pain.